Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er is veel onduidelijkheid bij studenten over de basisbeurs. Het is op zich goed nieuws. Kabinet Rutte 4 gaat het leenstelsel afschaffen. De basisbeurs komt terug. Maar dat is pas in september volgend jaar. Voor studenten die dit najaar willen beginnen... is het nog steeds niet duidelijk of er een soort overgangsregeling voor ze komt. En dus stellen een heel aantal van hen studeren uit. Een groot probleem, zegt de Vereniging van Hogescholen tegen Radio 1. Als het zo is dat een, een, een flink aantal studenten om deze reden zegt... van ja, ik wacht er nog eens even een jaartje mee... dan betekent dat niet nu, maar over een aantal jaren... een enorm extra tekort op de arbeidsmarkt. Bij het ministerie van Onderwijs zeggen ze dat er snel duidelijkheid gaat komen voor de studenten, maar nog niet wanneer. Omicron lijkt toch geen risico op te leveren voor zwangere vrouwen en hun ongeboren kind. Dat zegt een gynaecoloog van het Erasmus MC. In november vorig jaar waarschuwde hij dat de Delta variant ernstige schade aan de placenta kon veroorzaken... waardoor er meer stilgeboortes voorkwamen. In de Ronde van Vlaanderen krijgen vrouwen voortaan net zoveel prijzengeld als de mannen, heeft de organisatie van de Belgische wielerwedstrijd bekendgemaakt. Zo ontving Annemiek van Vleuten vorig jaar 1365 euro voor haar eerste prijs en kreeg Kasper Ascheen zo'n 20.000 euro voor zijn winst. Dit jaar zal de prijzenpot bij zowel de mannen als de vrouwen 50.000 euro in totaal zijn. En heb je in coronatijd vaak de wandelschoenen aangetrokken voor een wandeling, de kans is dan groot dat je de provincie Flevoland hebt overgeslagen. Het is de minst favoriete wandelbestemming, blijkt het onderzoek van het Netwerk voor Wandelroutes. Al snappen ze er daar weinig van, want Flevoland telt een hoop mooie wandelgebieden. Het Kuinenbos, het Waterloopbos, wat heel anders is, het Vorstebos daarbij en Schotland. Als je in uh, Oostelijk Flevoland kijkt, de langste Randmeren en als je in uh, Rondledenstad kijkt, al de, de gebieden van de Oostvaarders plassen. Je komt dan hier het kruibels. en je kunt het niet opnoemen allemaal of het is er. En het is nog prachtig ook allemaal. De Club voor Wandelroutes roept de provincie Flevoland op om de wandelgebieden meer te promoten. Het weer dwaait nog steeds hard, er vallen ook wat buien. Vanavond en vannacht wordt het wat droger en de wind gaat ook eindelijk wat liggen. Morgen eerst zonnig, later weer regen. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland moet het verkeer in het westen van de regio nog rekening houden met zware windstoten. Het is langzaam rijden op de N201 Hilversum richting Uithoorn. Tussen de aansluiting met de A2 en Wilnis over 2 kilometer met bijna 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 strong, Play my favorite song, and I could tell it wouldn't be long. The was with me, yeah, me, and I could tell it wouldn't be long. The was with me, yeah.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 Moving on and singing at some old song. Here yeah, with me, singing in. I zo'n uh, plaat aan het begin van het uh, derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag. Door de Junk Jet en de Blackhearts. En I love rock and roll. En zo is het bij niets. Het derde uur alweer. Albert Jan, tijd vliegt voorbij. En gelukkig even niet al te veel wind vandaag. Maar toch wel een beetje donker weer is het. Dus uh, ja. ja, jij zei ook van morgen wordt het ook weer een stuk slechter. Ook wat betreft het weer. Maar in het derde uur, wat gaan we daarin allemaal nog doen? Nou, in verband met de voetbal hebben we de zaak een beetje omgegooid. Terwijl u naar het nieuws luisterde, hebben we even werkoverleg gehad. Over een tweetal platen gaan we weer live schakelen met uh, voetbal. Uh, wel met Arsenal tegen SV Zandvoort. Jan van der Bedrede is daar voor ons aanwezig. En uh, we verlieten hem in de tussenstand van twee, twee, twee goals in een uh, live uitzending. En, uh, dat ging lekker vlot. Ja, die nemen we nog even mee. Die nemen we nog even mee. Uh, dus dat is uh, rond de klok van kwart over vier. De Pit report komt wat later.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 If I lose Dat ook Clean Bandit weer een uh, nieuwe single heeft. Je hoorde Everything But You. Zedelijk gaan we weer naar uh, Amsterdam toe naar Sportpark. De Schinkel. Met het slot van de wedstrijd van vandaag: uh, Arsenal tegen SV Zandvoort. 2 tegen 2 op het scorebord. En uh, ja, we gaan ervan uit dat we die wedstrijd wel met uh, Wins gaan afsluiten vandaag. Nou ja, of dat allemaal gaat lukken, dat horen we zo dadelijk van uh, Jan van der Leden. Maar eerst gaan we nog een heerlijke gauw houden voor je op deze zaterdagmiddag bij CFM. Hier is Dusty nog een keer met uh, haar single In Private. De, de single van uh, Dusty Springfield en uh, In private. Voor de laatste keer vandaag gaan we live schakelen met uh, Amsterdam... ...met Jan van der Leden. De wedstrijd van vandaag, uh, Arsenal tegen SV Zondvoorts. Staan we voor, uh, Jan? We staan voor, Rob. Kijk. 6, uh, 2, yes. Yeah. Goed, Het is een spannend. Uh, Arsenal is toch een aardig offensief bezig. En wij verloren uh, in de 60e minuut Karsten Fries met een blessure... Nou, daar kwam uh, de spits Jesse voor terug, dat was wel lekker, Sophie As, uh, en Asselborn naar, naar het middenveld. En zojuist is uh, but gewisseld voor uh, Sali. En dat was vlak na dat but, in combinatie met Nacho Kerstin, met zijn linkerbeentje 2-3 maakten. Dus dat is wel heel lekker. Oké, okay, ja, maar dat zijn wel... Het is wel een behoorlijk officieel van dat Arsenal. Maar ja, we moeten nog een minuut of tien spelen. Dus alles wordt wat feller, wat gaat wat harder. En wat spannender. Ja, nou ja, nog tien spannende minuten dan uh, daar uh, in, in Amsterdam...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 En anders gaan we over een minuut of tien gewoon inderdaad een borrel nemen op de wies van SP Zandvoort. Maar die borrel nemen we toch wel. Ja, dat is ook weer zo. Daar heb jij weer een punt. Oké, Jan, dankjewel. En spreken we volgende week weer? Oké. Oké, Tot dan. Hoi.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 We're see. You. De black box, maar de red box, je hoorde inderdaad de singel uit de jaren tachtig. Dat was voor Amerika. Voordat we aan de Pitten report gaan beginnen... nog even een berichtje van de veiligheidsregio Kennemerland. En dan gaat het natuurlijk over storm Yunis. Want gisteren tussen 2 uur s middags en 12 uur in de nacht... is er bij de meldkamer de meeste meldingen binnengekomen over de storm Yunis. In deze periode kregen ze 369 meldingen.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 En toen was, die safety, toen was de, de, de, de, alles opgeruimd en weg. En toen konden dus de achterblijvers voorbij de pacecars, Zodat Max achter Hamilton terechtkwam. En zo hoort een, een het. Een normale he? beslissing. Zo hoort het. Maar nou goed. ja, de, de fout is natuurlijk gewoon bij Mercedes. Dat ze niet uh, voor een pitstop uh, de pits ja. ingereden zijn. Klopt.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 Dat, dan is er wel publiek welkom en de sessies worden ook live uitgezonden. Tot zover. Hoorde ik nou dat de media welkom is? Nou, Alpes-Jan, heb jij volgende week uh, wat, wat te doen? Ja, dan gaan niet, we er even niet, heen. Niet, niet, niet in Barcelona, maar wel in Bahrein. Ja, Bahrein ze ook wel. Nee, in, in, in, in Barcelona zal het natuurlijk ook wel pers zijn of schrijvende pers. Maar in Bagherij mogen wij er ook bij. Oké, okay, nou goed. We gaan vast boeken, toch? Ja, wij gaan vast boeken. Helemaal goed. dankjewel voor uh, deze pit reports. En uh, wij gaan weer lekkere muziek voor je draaien. Ja, terug in de tijd met deze vast boogie en soep. swing Spooky and Soo in Swinging on the Stars. So dadelijk het dier van de week. Maar eerst nog even deze single van Milky Chance. The restricted area so that that you can see how we explode like the lights of the dark and how we glow like it will never be the truth of a mind It's that we forget so let me tell you what i know if i can you know i try i never want to leave the bubble we've made but recreate mm, you're my baby. Ja, nou, een beetje vreemde uitvoering uh, in één keer. Maar we gaan het nog een keer proberen hoor. Milken Chance en de Stolen Dance Dancers hier. I want by my side.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 Deze single van Milky Chance weer is op de Zandvoortse Radio met de Stolen Dance. Het is tijd voor het dier van de week. Ja, en het is uh, 54 kilo uh, schoon aan de haak. En, zo. Hij, en hij heet Luc. Wij moeten ze door het aantal kilo's niet, niet van de wijs laten brengen. Nu weet u meteen wie ik ben, maar ik zal nog meer over mezelf vertellen. Ik ben een boerboel. Boerboel, zo staat het recht. Van vier jaar jong.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 De officiële slotceremonie. Nou, die kunnen we mooi meenemen in de uitzending morgen. Die dan... nemen we nog even mee. Die nemen we nog eventjes mee. <laughs> en uh, nee, wat dat betreft, uh, een afscheid van uh, in ieder geval uh, ja, Sven Kramer en uh, Irene Wust. Maar bij Irene Wust weet je het nooit, hè? Nee, is... En... nee dat is nee, zo. Ik zal uh, dat wel stoppen. Dinsdag mogen de, de medaillewinnaars naar de koning en de koningin. Dus daar zijn ook wel mooie plaatjes geschoten gaan worden.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 Jongen, jongen, ja, wat dat betreft ben je ook blij als het weer voorbij is. Ja. Natuurlijk, dan krijg je weer een beetje rust, uh, Albert Ja, dan komt weer, het ritme weer wat normaler. Want de afgelopen twee jaar trouwens al niet meer normaal is. Uh, nee, no nee, no no nee, nee, dat is nee, zo. Dan komt er weer wat regelmatig. Nee, er kwam net een bericht van de gemeente binnen dat uh, café De Kliksbaan uh, aan de Halterstraat op last van de burgemeester uh, is gesloten. Want de burgemeester David Molenburg sluit per direct voor de rest van dit hele weekend café de Klikspaan aan de Halterstraat.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 Ja, het is ja, ook dit nooit is goed, goed, hè? Dit met is het, die, uh, het is ook nooit goed met die luisteraars van ons, hè, Fred? Nee, nooit hè. <laughs> <Nee, ja. laughs> zeg jij het of zeg ik het? <laughs> nou, ja, ik zeg niks. Ik zeg jij maar? Zeg jij nee. maar gewoon. Jij hebt zo'n mooie stem, zeg het even.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 Uh, nee, want ik zat wel gewoon op de weg, maar uh, ja. Uh, oh. ja, ik heb er weinig last van. Iedereen zegt uh. dat je thuis moet blijven, of niet op de weg moet, ja. je gaat de weg uh, op. ik heb gewoon gewerkt, uh, ja, ja, ja. ik ben uh, op de weg geweest. En ja. Dus uh, werk, uh, dan moet je, de, moet je de weg op. Ja, ja. ja. ja het is niet anders. Nee.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 vanuit oh, wat een, een hoog ja, gebouw. Kaartstukje... En toen, toen, toen hebben ze net nog... die boom heeft net nog de achterkant van die boom, uh, of ja. van die auto meegepakt. Ja, ik hoorde zoiets, ja. Ja, en daar zat uh, Ellen Mieke van Molen in, uh, zeg maar. Dus, ja, maar wat ik nou, wel die is altijd... met de schrik vrijgekomen. Ze wat? zegt, ik ben blij dat ik altijd veel te hard heb. <laughs> waar ik uh, ja. eigenlijk niet zo hard <laughs> rijden. Anders was ik er niet, niet meer geweest. Ja, dat is, zo kan je het nee, ook maar, bekijken natuurlijk. Ja, ja, ja. Wat me wel verbaast is dat iemand uh, toch nog een poging neemt... om op de fiets te stappen. Dat vind ik altijd wel van. <laughs> Ja. En iemand ging met de, met de babywagen ging, ging ze even een rondje ja. maken. Die babywagen die ging er in één keer vandoor. Dat, ja, dat maar, schiet ook niet op natuurlijk. Nee, wel ja, de auto van mijn buurman ook. Want die had hem waarschijnlijk in de versnelling staan. Die ging er ook langzaam vandoor. Dus. Oh, oké. Okay. Nou ja, Junis heeft weer een flink huis gehouden. Maar jij gaat ja. ook zometeen weer ja, huishouden of ik zeggen. Ja, we, gaan, natuurlijk, we hebben hier een, een gast aanwezig in de studio. Belinda Vermeer.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 maakt me niets meer uit. Het maakt me helemaal niks meer <laughs> Maak me niets meer oh, uit. Oh, dat is wat voor gedicht. Maar wat, gaat, wat, wat gaat Barbara, uh, waar ging je met Barbara over? Belinda. Belinda, Belinda, Belinda bedoel sorry. je? Sorry. Dat ga je begint met een B en dan moet ik wel... Sorry, sorry. sorry. sorry, sorry. <laughs> we weten wie je bedoelt. Geleden, hoor. Barbara was 40 <laughs> jaar geleden. <laughs> ja, dat, ja, dat heb je ja, wel eens we weer? Getaard, weer gaan we weer naar 2011. Kom maar weer. Ja. Ja. En uh, zij heeft uh, natuurlijk ook een, een single uitgebracht: Ik leef weer door jou. Kijk, Daar zijn en en dat zijn betere berichten. Dat is heel iets anders dan de titel van het gedicht van deze <laughs> ja, dag, want het is voorbij. Het is voorbij. Haar, Haar nummer geeft weer moed. Ja, ja, uh, ja, en dat maakt me niets meer uit. <laughs> nee, het maakt mij ook niks uit. Je, je, gaat, je gaat er een gezellige boel van maken, Flip. Voor zoekjes. Ja, www.zfmartiesten.nl ZFMartiesten.nl voor de verzoekplaten. Ja. Wij zijn er morgen weer, meneer Vos. Ja, tussen twee en vijf. Oké, okay, ik maar, zeg... Het wordt slecht weer, dus het regent nu hard. Dus ik zou de ramen niet gaan uh, lappen. Nee. Echt ja, van ja. dat, we, dat, we, dat we, zeker niet. Het heeft geen enkele zin. Zit er morgen weer. Veel hier. plezier, Fred. Ja, en dank uh, je wel. wij zijn uh, morgen weer. Tot dan. Dag. Doei, doei. things in love are really my you made.